Neemt u me niet kwalijk, mevrouw, viel de butler haar vriendelijk in de reden. Maar Sir Graham Forbes is hier en zou graag, als dat mogelijk is, meneer Vlaanderen even spreken. Vraag me of ik binnen wil komen, Price. Forbes kwam, zich verontschuldigend, binnen. Ik wist niet dat je nog aan het ontbijt zat, Vlaanderen. Ja, ik ben u eenmaal niet altijd vroeg op. Ga zitten en drink een kop koffie. Graag. Sir Graham trok zijn handschoen uit en ging zitten. Neem een sigaret, Forbes. Ze staan daar op tafel. Het is een nieuw merk en ik vind ze zelf uitstekend. Forbes nam er een en zei, Meestal rook ik niet zo vroeg op de dag, maar ik kan nooit de verleiding weerstaan om een nieuw merk te proberen. Hij stak de sigaret aan en balanceerde zijn kopje op zijn knie. Vlaanderen, je herinnert je zeker de brief van Charles Surfleet nog wel? Vlaanderen nam een toosje en knikte. Hij heeft er weer een ontvangen, zegt Forbes. Hoe weet je dat? Surflin zat vanmorgen op me te wachten toen ik op de yard kwam. Hij zat bij Bradley. Ze hadden de brief al gecontroleerd op vingerafdrukken, maar zonder succes. De brief schijnt gisteravond bij hem thuis te zijn bezorgd. Hij haalde een dun velletje blauw postpapier tevoorschijn en overhandigde dat aan Vlaanderen. Paul las het en keek Forbes aan. Deze keer is het een ernst... De vorige keer niet, dacht je? Nee, antwoordde Vlaanderen onmiddellijk. Waarom denk je dat? Wel, er is toen iemand naar het station gekomen, zei Vlaanderen. Forbes tikte de as van zijn sigaret. Om de eenvoudige reden dat de markies te weten was gekomen dat Surfleen met de brief naar Story was gegaan en dat die ons had ingelicht. Wat staat er in deze brief? vroeg Ina, die het niet prettig vond overal buiten te worden gehouden. Vlaanderen rijkte haar de brief aan en ze las, geachte heer, ik zou deze brief een beetje ernstiger opnemen dan de eerste. De brieven die u aan Miss Larraine Curtis zond zijn nog steeds in mijn bezit en nog altijd 5.000 pond waard. Ik stel u daarom voor dat u met dat bedrag mij morgenavond persoonlijk ontmoet in de lounge van het Oktoberhotel even over achter. Adres Dalton Street, Kensington, de marquise. Ina fronste haar wenkbrauwen. Maar hij zal toch zeker niet zelf komen, zei ze. Een vreemde gesmoerde kreet van Sir Graham deed hij van de brief opkijken. Sir Graham, wat is er? Forbes rukte aan zijn boord en scheen niet te kunnen spreken. Hij wees met trillende hand naar de sigaret die op de vloer was gevallen. Vlaanderen knoopte het boord van Forbes over hem los en Ina rende weg om de cognac te halen. Even later raapte Vlaanderen de sigaret op. Die rook precies zoals alle Egyptische sigaretten ruiken. Ina kwam aangedraagd met de cognac. Forbes nam met veel moeite twee kleine slokjes en daar scheen hij wat van op te knappen. Want ondanks Vlaanderens poging om hem tegen te houden, kwam hij langzaam overeind en deed een paar stappen. Pas op, Paul, riep Ina, hij valt. Sir Graham zwaaide heen en weer en scheen toen geheel het bewustzijn te verliezen. Op het moment dat die filie begon de telefoon luid en onophoudelijk te rinkelen en de kamer scheen vol van dat ene scherpe metalige geluid. Commissaris Bertley had de middag vrij, maar hij was daar niet bijzonder blij mee, in hij was een beetje uit zijn humeur. In de eerste plaats maakte hij zich zorgen over de Rayborn affaire en hij was ervan overtuigd dat het in zijn dossier als een niet erg geslaagd experiment zou worden genoteerd. Forbes had weliswaar niet zo heel veel gezegd, maar Bradley wist al dat vooral het zogenaamde ongeluk hem helemaal niet aanstond. En daar kon de commissaris zijn chef niet helemaal ongelijk in geven. Nee, dat grapje van Vlaanderen had niet veel succes opgeleverd. Bovendien was de verhouding tot Ross er de laatste dagen niet beter op geworden. Sinds Ross de opdracht had gekregen om Lenny Dukes te arresteren, had Bradley hem elke morgen begroet met de vraag en... Bradley had een hoge dunk van zichzelf, waar het het opsporen van voortvluchtige misdadigers betrof. Ook deze morgen had hij Ross toen hij binnenkwam gevraagd, en, hoe staat het met Lenny? Niet te vinden, snauwde Ross. Ik heb nu al dagenlang alle cafés en gelegenheden waar hij zou kunnen zijn afgezocht, maar hij lijkt spoorloos, en dan kan ik hem niet meebrengen ook. Weet je zeker dat je hem niet over het hoofd hebt gezien? Waarom zou ik, vroeg Ross, en er klonk iets zeer onaangenaams in zijn stem, nou, hij zou vermomd kunnen zijn, opperde Bradley. Luister nou eens, Bradley. Ik knap dit soort kerwetjes al jarenlang op en ik heb verrachtig wel eens eerder iemand gevonden die zich vermomd had. Als jij hem zo verdomd graag wil arresteren, ga je gang. Ik zal je heus niet kwalijk nemen. De hele morgen was de stemming tussen de twee mannen gespannen gebleven. Bradley begreep wel dat het niet zo heel gemakkelijk zou zijn om Lenny Jukes te vinden als die een nieuwe schuilplaats had en zich niet al te veel op straat waagde. Toen hij de nette kleine villa bereikte, die vlak bij Denmark Hill stond, was Bradley nog steeds met zijn gedachten bij de vraag hoe men het beste Lenny Dukes op het spoor zou kunnen komen. Toen hij de voordeur opende, hoorde hij onmiddellijk de schrille stem van de zevenjarige April Bradley, die dadelijk naar hem toe kwam draven met de onvermijdelijke vraag, Wat heb je voor me meegebracht, papi? Het was waar dat het April's verjaardag was, maar de vraag was zo gewoon dat Bradley er niet weer nadacht en moest toegeven dat hij het helemaal vergeten had. April, die duidelijk haar ongenoegen over zijn vergeetachtigheid merkte, door op de grond te gaan zitten in de keuken en zo hard te huilen en te krijsen als ze maar kon. Mevrouw Bradley kon haar alleen stilkrijgen door haar te beloven dat ze met Papi naar de bioscoop mocht. Bradley wilde protesteren, maar een snelle, verwijtende blik van zijn vrouw deed hem er van afzien. Hoewel ze maar een klein mager mensje was, wist mevrouw Bradley altijd haar zin door te drijven. Ze had een scherpe tong en ze hoefde nooit naar woorden te zoeken. Haar rustige, bruine ogen verrieden dat ze precies wist wat ze wilde. Ze had er ook op gestaan dat hun enig kind April zou heten. En Bradley had zich daartegen te vergeefs verzet. Hij kon de naam nooit gebruiken zonder er verlegen van te worden. Onder invloed van haar moeder was April heel snel een verwend kind geworden. Die afgrijzelijke plaag van ouders, vrienden en familie. Ze kon niet erg goed met haar vriendinnetjes opschieten, want die lieten zich niet ringelen. Toch slaagde de kleine duvelaar altijd in een goede indruk te maken op vreemden, die haar pas begonnen te vervoeien als ze haar beter leerden kennen. Ze had dik hoogblond haar, grote bruine ogen en een mooi gevormde mond. Commissaris Bradley wist op geen stukken na wat er allemaal in het hoofdje omging achter die mooie bruine ogen. En hij was ook vaak te weinig geïnteresseerd om te merken hoe de kleine aap met mooie woorden en beloften, even handig als de sluwste oplichter, hem allerlei cadeautjes wist af te troggelen. Onder het eten was Bradley zwijgzaam. Zijn dochtertje praatte honderd uit over de films die ze al gezien had. Je bent erg stil, merkte ze vrouw op. Hm. Gromde Bradley. Waarom kun je niet wat aardiger zijn tegen dat kind op haar verjaardag? Ik neem er toch mee naar de bioscoop antwoordde hij mopperend want hij heeft er helemaal niets op van uit te gaan met die kleine dwingeland hij had gehoopt een rustige wandeling te kunnen maken om nog eens de hele zaak van de markies op zijn gemak te reconstrueren na de lunch zat hij nog even rustig in zijn luie stoel terwijl zijn vrouw de lastige epel omtoverde in een onwaarschijnlijk engeltje het was moeilijk uit te maken wie ten slotte meer met het resultaat was ingenomen moeder of dochter met April aan de hand hield Bradley tenslotte het bus 68 aan en heeft zijn kostbare last aan boord. Hij lette maar niet op de oudere dames die allemaal vertederde blikken wierpen op dat schatje. April zag het wel en hoorde ook alle vleiende opmerkingen en deed haar best en zag eruit als een opgeprikte vlinder. Ze praatte tenslotte alleen nog maar over de pop die haar vader voor haar zou kopen, dat moest en zou gebeuren. Ze zich in het hoofd gezet. En Bradley was er even zeker van dat hij zich dit keer toch niet door haar op de kop zou laten zitten. Ze stapte af in Camberwell Green en liepen langs de bioscopen. Bradley voelde wel iets voor de hervertoning van Trader Horn, maar April was zeker dat dat niets voor haar was. Ze leidde hem tenslotte een klein straatje naar een bioscoop die hem nog niet was opgevallen en waar een geweldig drama werd vertoond. De Duivelsrijders... Dat leek April prachtig. Bradley nam twee balkonplaatsen en liep de zaal in waar het muf rook. Ze werden begroet met een geweldige gebrul uit honderden jonge kelen... die een man op een paard aanmoedigde die voor iets ging te vluchten. Op doordringende toon beval April haar vader chocola te kopen bij een rondhangende oefreuze. Daarna sleepte ze hem naar plaats op de eerste rij waarbij vele bezoekers mopperden... ...omdat ze daarbij nogal onvoorzichtig te werk ging. Ze nam de chocola zonder dankjewel te zeggen aan... ...en ging op haar gemak onderuit zitten... ...om te kijken naar de avonturen van de duivelsrijders... ...die er soms zelfs in slaagden... april vijf minuten achtereen het zwijgen op te leggen. Bradley probeerde zijn gedachten te concentreren... ...maar het voortdurende lawaai van al die jonge kinderen... ...maakte hem dat onmogelijk. Eindelijk kwam er een eind aan de hoofdfilm en begon er een ouderwetse seriefilm. De moordenaar slaat opnieuw toe. Bradley volgde de vele wandaden van de moordenaar slechts ten dele, maar het leek April buitengewoon goed te bevallen. Het werd al schemerig toen ze het kleine theatertje verlieten. Op straat werd April's aandacht getrokken door de muziek van een amusementshal, waar ze haar onwillige vader direct mee naartoe sleepte. Haar moeder had hij verboden daarheen te gaan, maar dat wist Papi toch niet. April wist al heel goed hoe ze de een tegen de ander moest uitspelen. Het was al tamelijk druk. Veel tieners probeerden hun geluk bij al de spelen, maar het voornaamste resultaat scheen te zijn dat ze hun geld in snel tempo kwijtraakten. April liep recht op een grote glazen uitstalkast toe die vol stond met lekkers en speelgoed. Dat alles kon opgetrokken worden door een hengel die men in beweging kon zetten door een stuiver in een gleuf te werpen. Weliswaar viel het dan in de praktijk niet mee om iets op te vissen, maar dat was een andere zaak. Bradley gaf zijn dochter vier stuivers en keek somber om zich heen, terwijl April genoot. Hij zag een stalletje waarvoor twee opgeschoten jongens stonden met buksen... Die een bewegend doel te raken dat langs de achtergrond van het stalletje met kruchte schokjes werd voortbewogen. Vooruit, heren, deze kant uit. Bereid u voor op de invasie. Iedereen kan een goed schutter worden. Vooruit, heren, de kans van uw leven en prachtige prijzen. Bradley keek nauwkeurig, want die stem kende hij. Toen knipperde hij even met zijn oogleden, want het onwaarschijnlijke was gebeurd. Hij had Lenny Joeks ontdekt. Daar viel niet aan te twijfelen. De commissaris bleef een ogenblik stilstaan. Toen greep een klein handje de zijne. ''Meer stuivers, papi!'' beval April. En stopte twee felgekleurde zuurtjes in haar niet helemaal meer schone mond. Bradley gaf haar mechanisch nog twee stuivers en keek toe terwijl ze ze gebruikte. Toen slaagde hij een wonder in haar over te halen om met hem naar de deur te gaan. ''Nu moet je lief zijn en heel groot!'' zei Bradley. Je mag alleen naar huis in een auto. Hoe vind je dat? Maar het scheen April helemaal niet zo aan te lokken. Ze vond dat ze nog best samen een poosje door konden gaan. Het vooruitzicht van nu al naar bed te moeten beviel haar absoluut niet. Luister eens April, zei Bradley wanhopig. Als je nu lief naar huis gaat zal ik die pop voor je kopen. Morgen? vroeg Miss Bradley die wist dat je het ijzer moest smeden als het heet is. Bradley stemde toe. En het kind was tevreden, want ze wist dat ze de belofte van haar vader absoluut kon vertrouwen. Bradley nam haar een eindje mee de straat in, vond de standplaats van taxi's, gaf de chauffeur zijn adres, zette April in de wagen, krabbelde een briefje voor zijn vrouw en April reed weg, terwijl ze zich natuurlijk weer de prinses voelde waarover haar moeder altijd sprak als ze tegenover derde van haar dochter gewaagde. Bradley keerde onmiddellijk op zijn schreden terug en drong langzaam door naar de hoek waar Danny Duke stond. Die kreeg hem op het laatste ogenblik in de gaten, brak zijn aanmoedigingen af en verdween snel door een achterdeur. Bradley volgde hem op de voet. en was nog juist op tijd om te zien dat hij een kamer inslipte aan het eind van een korte gang. Bradley dook naar de deur en bereikte die voor Lenny tijd had gehad om op slot te doen. De commissaris snelde de kamer in en zag dat Jukes van hopige pogingen deed een andere deur open te krijgen, maar daar niet in slaagde. Het was klaarblijkelijk een nooddeur. Op het laatste ogenblik kreeg Lenny de deur toch open, maar Bradley greep een beet voor hij kon verdwijnen. Laat me los hoor, je Je kan me niks maken, schreeuwde Lenny. Bradley wierp hem in een stoel en stond dreigend voor hem. We weten genoeg van jou, Lenny, dat is je heel goed bekend. Jij hebt deelgenomen aan die geschiedenis in de Bombay Road. En je bent een van de twee kerels geweest die me van Vlaanderen hebben ontvoerd. En ik denk dat je dit keer voor langer achter gaat dan tot nu toe alles bij elkaar het geval is geweest. Of je moest wijzer zijn en ons het een en ander vertellen. Dat laatste zei hij op een toon die niet misverstaan kon worden. Ik heb niks te zeggen. Dan zul je zeker een jaar of vijf vakantie krijgen. En misschien nog meer als we erin slagen te bewijzen dat je ook iets met de mooie aanslagen van de markies te maken hebt gehad. Ik zeg je toch dat ik niks. Zo als je wilt, zei Bradley. Als we het bewijzen vinden, zul je er des te slechter aan toe zijn. Het duurt hoogstens nog één of twee dagen voordat Vlaanderen de zaak uitgezocht heeft de naam Vlaanderen scheen de man schrik aan te jagen. Oké, okay, oké, okay, zei hij narig. Maar hoe kan ik weten dat je me niet voor de gek houdt? Bradley haalde zijn schouders op. Ik geef je mijn woord. Als je iets van betekenis weet, zal het je niet slecht vergaan. Wat wil je weten? Lenny keek de kamer rond alsof hij bang was. Wie heeft je opdracht gegeven mevrouw Vlaanderen te ontvoeren? Dat was de marquise. En de Bombay Road, was dat ook zijn werk? Lenny knikte. Ik heb alleen maar gedaan wat hij me opdroeg. En zo ging het met de anderen ook. We hebben hem nooit langer dan een minuut of tien gezien. Wie doodde het pride, meisje? De markies zelf. Lenny veegde in het zweet van zijn voorhoofd. En wie is de markies? Ken ik hem? Weet je werkelijk wie hij is? Nou, en of, zei Lenny. En of ik hem ken? Je zou nog in geen honderdje kunnen raden wie het is. Het is. Voor hij de naam kon noemen, vloepte het licht uit en weer klonk het doffe geluid van een schot uit een revolver met een geluiddemper. Bradley voelde hoe joeks in elkaar zakte. Een deur sloeg dicht. Bradley zocht de kleine lantaarn die hij altijd bij zich droeg en rende naar de deur toe. Het leek hem dat hij nog voetstappen hoorde in de gang. Maar toen werd het stil. Alleen de rauwe klanken van de luidsprekers van de amusementshal drongen nog tot hem door. De telefoon rinkelde geruime tijd, terwijl Ina en haar man trachtten Sir Graham in een leunstoel te hijsen. Ze merkten dat het niet zo eenvoudig is om een bewegingloos lichaam van 190 pond te verplaatsen, en dat voor zoiets een speciaal handigheidje nodig is. Maar tenslotte slaagde ze er toch in. Daarna liep Ina naar de telefoon toe. Meneer Sturry, een ogenblikje. Ze hield haar hand over de microfoon. Vraag hem of hij om half één hier kan komen. Ina gaf het bericht door. Vlaanderen nam opnieuw de sigaret op en bestudeerde die nauwkeurig. De sigaret was uitgegaan en Vlaanderen meende dat hij nu een bekende rook. Hij schonk Forbes een kop zwarte koffie in. Op dat ogenblik kwam de hoofdcommissaris weer bij. Hier, drink eens, zei Vlaanderen en bracht het kopje naar zijn lippen. Forbes dronk met kleine teugjes en toen hij de inhoud half tot zich had genomen, verklaarde hij, ben er alweer overheen. Vlaanderen merkte dat hij gemakkelijker ademhaalde en weer zijn gewone frisse kleur had. Ik zou toch die koffie nog maar opdrinken, raadde hij aan. Forbes gehoorzaamde en keek zijn gast vragend aan. Ten slotte zette hij het kopje neer en begon zijn boord weer dicht te knopen. Ik kreeg geen lucht, zei hij, een heel vreemde gewaarwording. Het was veel erger dan wanneer je gewoon buiten adem bent. Het is zo over, stelde Vlaanderen hem gerust. Ja, maar wat was het in hemelsnaam voor Forbes? U had het zelf al geraden voor u bewustloos raakte, Sir Graham. Het was de sigaret. De... Vlaanderen pakte hem op en gaf hem aan Forbes, die snoof eraan, maar scheen er niet veel wijzer door te worden. Waar heb je ze vandaan? Van mijn gewone leverancier in Regent Street. Voor domme kerel, dan mogen we hem wel direct opbellen als dat nieuwe merk vergiftigd is. Ach nee, Sir Graham, dat zijn ze natuurlijk niet. Die sigaret was speciaal vergiftigd voor mij. Maar wie zou het al gedaan hebben? Ach, ik zou u zo een paar mensen kunnen opnoemen die daarvoor in aanmerking komen. U mag blij zijn dat u net koffie dronk, Sir Graham, want het vergif in deze sigaret is zeldzaam. Het heet, als ik me niet vergis, Lokai en schijnt uit het oude Egypte te stammen. Egypte? vroeg de hoofdcommissaris onmiddellijk. Nee, nee, Sir Graham, begin me daar nog niet weer over. Sir Felix is hier niet eens geweest. Hm, maar je kunt niet weten of er hier niet iemand is binnengekomen zonder dat je het gemerkt hebt. Waarom was het overigens zo gelukkig dat ik net zwarte koffie dronk? Omdat zwarte koffie zo ongeveer het enige tegengif is voor Lokai, legde Vlaanderen uit. Laat ik in dat geval, zei Sir Graham haastig, dan nog maar gauw een kopje drinken. Hier, Ina, schenk me nog eens in. Komt Sturry inderdaad om half één hierheen? vroeg Vlaanderen. Ja, antwoordde Ina. En hij scheen even opgewekt als altijd. Forbes keek Vlaanderen aan. En doet Sturry wat we gisteren afgesproken hebben? Precies wat we afgesproken hebben, Sir Graham, verzekerde Vlaanderen hem. Forbes schudde zijn hoofd. Ross is lang niet gek, Vlaanderen. Hij heeft voor bureau bijzondere opdrachten vaak heel veel knap werk geleverd. Het zal heus niet lang duren voordat hij doorkrijgt dat de Story hem volgt. Ik begrijp niet waarom je daar nu absoluut zo'n ras echte amateur voor wilde nemen. Ik zou je tientallen van de beste beroepsmensen aan de hand hebben kunnen doen. Ja, maar er bestaat ook nog zoiets als twee vliegen doodslaan in één klap, zei Vlaanderen rustig. Forbes haalde zijn schouders op. Wel, het is jouw idee... Ik hoop maar dat het iets wordt. In ieder geval zijn we die vervelende story in poosje kwijt. Arme story, zei Ina. Hij doet zo erg zijn best en hij meent het zo goed. Jammer dat de jongen geen werk heeft om zich bezig te houden, bromde Sir Graham. Ik geef hem weinig kans tegen een ervaren kerel als Ross. Hoe lang kent u Ross? Forbes dacht even na. Laat eens kijken. Hij kwam rond 19.30 bij de Yard... Het zal dus zeker twaalf jaar geleden zijn dat ik hem voor het eerst ontmoette. Hij komt oorspronkelijk uit Wimbledon, begon in het daar en ging toen naar Liverpool. Hij heeft ze verdienstelijk gemaakt door de oplossing van de Lesker moorden in Boetel. Hoe oud is hij? 47. Ik heb het gisteren nog nagekeken. Getrouwd? Ja. Men weet niet veel van zijn privéleven afzeker. Nee, er is hij nogal gesloten over. Hij gaat met niemand buiten zijn werk om. Forbes stak een van zijn eigen sigaren aan. Ik zou er maar even mijn gemak van nemen, Sir Graham, voordat u naar de yard gaat, raadde Vlaanderen hem aan. Ik ga Sir Felix vanmorgen opzoeken, zei hij tegen Ina. Ik kom tegen twaalf uur terug. Als ik te laat mocht zijn, houd dan Story even bezig. Goed, liefste, zei Ina. Over Sir Felix gesproken, zei Forbes, daar maken de bladen nog steeds een hoop gedoe over. Oh, dat duurt niet lang, zuster Vlaanderen. Vlaanderen, ik wou dat jij dat de minister aan het verstand kon brengen. Ik had een paar vervelende minuten met hem gisteravond. Hij belde me op en zei me dat twee Kamerleden gedreigd hebben vragen te stellen over de onorthodoxe methode van Scotland Yard. Vertel hem maar dat elke vraag van een Kamerlid vijf pond kost, lachte Vlaanderen, en dat het zonde van het geld zou zijn in dit geval. Forbes keek hem niet erg vriendelijk aan en haalde tenslotte zijn schouders op. Hij begon over iets anders. Je schijnt die tweede brief aan Surf Lane nog wel ernstig op te vatten, hè? En of we zullen onze plannen zorgvuldig moeten maken en ervoor moeten zorgen dat ze in alle details geheim blijven. Forbes staarde een ogenblik voor zich uit en scheen al bezig met het plan de campagne. Plotseling stond hij op. Ik moet nu weg, kondigde hij aan. Ik heb een dag van hart en veel werken voor me. Ik zal je wel laten weten wat we vanavond precies doen. Forbes liep een beetje onzeker naar de deur. Waar zit die Sir Felix eigenlijk? Dat heb je hem nog niet eens verteld. Hij logeert in de Clockwise. De Clockwise, vroeg Sir Graham verwonderd. Toch niet die nachtclub van Macy Dalloway? Jazeker. Tjee, grinnikte Forbes. Daar zouden we hem in geen honderd jaar gezocht hebben. Een nachtclub is in het harde, koude daglicht over het algemeen geen vrolijk schouwspel. De clockwise was geen uitzondering op de regel. Dat bleek toen Vlaanderen er even over elf arriveerde. De tafels waren nog niet schoongemaakt, er hingen nog wat verdwaalde serpentines door de zaal, er was een galaavond geweest en twee oude werksters trachten moeizaam wat orde in de chaos te scheppen. In een hoekje repeteerden een paar vermoeide danseressen een dans op de tonen van een ritmisch gehamerde pianodeun. Ze herhaalden het zo vaak totdat alles helemaal automatisch ging. Vlaanderen liep door de danszaal naar het kantoor. Gus was druk aan het werk met een grote stapel bankbiljetten en keek achterdochtig op toen hij gestoord werd. Hij herkende zijn bezoeker en zijn gezicht klaarde onmiddellijk op. Ah, meneer Vlaanderen, dat is een verrassing. Hij duwde de biljetten van zich af, alsof hij blij was een excuus te hebben om het vermoeiende tellen een ogenblik uit te stellen. Waar is Maisie? vroeg Vlaanderen na de begroeting. Misschien is ze op, misschien ook nog niet. Het is nog wat vroeg voor haar, Regus. Wou u haar spreken? Als het kan. Guus drukte op een knopje en zond een piccolo uit om Maisie te zoeken. Daarna begon hij zuchtend weer te tellen. Ik moet er wel even mee doorgaan, zei hij. Het geld moet voor twaalf uur op de bank zijn. Vlaanderen knikte. Toen Messi even later verscheen, liet Gus hen beiden in een kleine privézitkamer achter het kantoor. Ze nam een sigaret aan en zonk in een stoel neer. Ze legde haar kleine voeten in fieke slofjes op een andere stoel. Vooruit, Paul, laat het eens horen, glimlachte ze. Ik ben maar eens even komen aanlopen om je gast te bezoeken, zei Vlaanderen. Hoe maakt hij het? Oh, prima. Op en top, heer, nog altijd. Hij bezorgt me helemaal geen last en schijnt aan de omgeving te wennen. Zal me niet verwonderen als hij een geregelde bezoeker werd. Hij is ook niet benepen of kinderachtig, want hij vindt mijn liedje over de twee olifanten wat aardig. Al beweert hij dan ook dat het met twee echte olifanten nooit zal gebeuren. Zeg, Paul, waarom had je me niets verteld over die Egyptologie? O, oh, je hebt nog alle tijd om de geschiedenis van de farao's te bestuderen. Ja, daar kun je nu om lachen, dokter Anders Vlaanderen. Maar Sir Felix heeft me al nagenoeg beloofd mij op zijn volgende tocht mee te nemen. Daar zal ik een stokje voor moeten steken, grinnikte Vlaanderen. Ik vrees dat de resultaten van zijn werk er niet op vooruit zouden gaan als hij zo'n knappe vrouw meenam met van dat gevaarlijke rode haar. Ze lachte ook, schudde haar lokken en sprong overeind toen hij vroeg waar de oude heer was. Nog altijd in dezelfde kamer, wou je hem spreken? Gus... Had het kantoor verlaten, zeker met zijn kostbare schat naar de bank, dacht Vlaanderen. Met de hand aan de deurknop zei Vlaanderen heel zacht, toen hij zeker wist dat er niemand in de buurt was. O, oh, Missy, voor ik het vergeet, zou jij iets te weten kunnen komen over Lydia Steens? Ze was danseres, kwam in 29 naar Amerika en werkte in de Miami Club in de 42e straat. Ze was daar een paar maanden. Maisie trok nadenkend haar voorhoofd in kleine rippertjes. De Miami Club, die was in die tijd het eigendom van Harry van Delsen. Ik geloof dat je boft. Hoezo? Harry is hier op het ogenblik. Hij is lid van de Sanderson-commissie. Maar zou hij iets van Lydia Steens afweten? Als het vrouwen betreft, weet Harry meestal meer dan alleen hun telefoonnummers, lachte Maisie. Weet je waar hij is? Nee, maar ik vind hem voor je voor de dag voorbij is. Prachtig. Ze gingen uit elkaar bij de deur van Sir Felix kamer. Toen Vlaanderen binnenkwam, trachtte Sir Felix te vergeefs zijn obstinate mevrouw Clarence te sussen. Scheid er nu maar over Sir Felix, zei de diepe, zware stem van de huishoudster. U zult zeker weer last krijgen van uw leven als u nog langer in deze laag bij de grondse gelegenheid blijft. Toen ik daarnet hier kwam, zag ik nog een stel van die jonge meisjes met bijna niets aan. Vooruit, u gaat mee naar huis. Mevrouw Clarence stampte met haar paraplu op de grond om haar argumenten kracht bij te zetten. Sir Felix lachte. Hier komt meneer Vlaanderen. Hij zal graag al je vragen beantwoorden. Hallo Sir Felix. Hallo mevrouw Clarence. Problemen? Meer dan genoeg meneer, verklaarde de huishoudster verontwaardigd. Dit is geen plaats om Sir Felix naartoe te brengen. Maakt u zich niet ongerust mevrouw Clarence, zuster Vlaanderen. Sir Felix hoeft niet langer te blijven, hij kan weg wanneer hij wil. Ik hoop dat mevrouw Clarence daarmee tevreden zal zijn, zei Rayborn met een oorlijk lachje om zijn mond. Verdorie, sommige lieden zullen raar opkijken als ze merken dat ik nog springlevend ben. Ik hoorde dat ze een opvolger hadden benoemd in het bestuur van het instituut voor Egyptologie. Dat hebben ze spoedig ongedaan gemaakt, Sir Felix, zei Vlaanderen. Dankzij mevrouw Clarence. Hé, dat snap ik niet. Ik vrees dat mevrouw Clarence het van begin af aan niet met ons plan eens is geweest, sir Felix. Ze besloot er in het uh, belang van uw gezondheid zo spoedig mogelijk een eind aan te maken. Wat? Mevrouw Clarence heeft een neefje dat als kopiejongen bij de Morning Express werkt. Dat is een hele ambitieuze jongen die graag verslaggever wil worden. Zijn grote voorbeeld is Jimmy Fane, de beste verslaggever van de kant. De jonge Ernie doet zijn best om de stijl van zijn idool te imiteren en hij schijnt er soms heel eindig in te slagen, zei Vlaanderen op neutrale toon. Hij deed het laatste keer tenminste goed genoeg om de hoofdredacteur om de tuin te leiden en dat wil heel wat zeggen. Ja, maar hoe? Mevrouw Clarence vertelde het verhaal van het quasi-ongeluk aan haar neefje, zei Vlaanderen rustig. De goede dame perste haar lippen op elkaar en gaf geen commentaar. De jonge Ernie begreep heel goed dat de stadsredacteur hem nooit de verdere uitwerking van die geschiedenis zou toevertrouwen. Maar als het verhaal van de beroemde Jimmy Feen kwam, dan stond de zaak er anders voor. En dus tekende Ernie met de initialen van zijn idool en hij hoopte dat hij daarmee de krant aan een primeur van de eerste rang zou helpen. Vlaanderen schudde zijn wijsvinger voor het gezicht van mevrouw Cluens. Dat was niet mooi van u. Het heeft me enkele kostbare uren doen verliezen voordat ik dat allemaal te weten was gekomen. Mevrouw Clarence scheen echter geen berouw te hebben. Ik heb nooit begrepen waarom Sir Felix zou moeten voorwenden dat hij dood was. Rayborn lachte zachtjes. Dat was Vlaanderens idee niet het mijne. Nou, zei ze, en wat heeft het voor resultaat gehad? Dat zou ik wel eens willen weten. Vlaanderen keek haar strak aan. Het heeft me een grote dienst bewezen, mevrouw Clarence. Welke? vroeg Sir Felix. Ik weet nu eens en voorgoed wie de markies is, zei Vlaanderen op overtuigende toon. Vlaanderen trof Story in de zitkamer aan in druk gesprek met Ina. Het spijt me ontzettend dat ik zo laat ben, Story, verontschuldigde Vlaanderen zich. Is er nog Sherry in huis, Ina? Helaas niet, antwoordde zijn vrouw. Schenk me dan maar eens een whisky, een kindje. Toen hij naar weg was om de whisky te halen, zei Vlaanderen. Nu, wat is er gisteravond gebeurd? Niet veel, vrees ik, zei Rodville, die een nieuwe en dure van jas aan had. Heb je hem wel gevonden? Ja, ik pikte Ross in Wimbledon op en volgde hem naar een huis in Stepney. Hij schijnt daar een getrouwde zuster te hebben. Hoe lang bleef hij daar? Ongeveer anderhalf uur. Op de terugweg stapte hij een eetgelegenheid van Lions binnen en had een hele maaltijd. Ik vrees dat hij me toen gezien heeft. Ik geloof dat hij lang niet dom is. Hij is zeker niet dom, gaf Vlaanderen toe. Ina kwam binnen met de whisky en Vlaanderen vroeg, Ina, heb je Story verteld van die brief die Sir Graham bij zich had? Nee, nog niet. We waren zo druk aan het praten over het nieuwe stuk in de Lyric dat ik er niet aan heb gedacht. Wat was dat voor een brief? vroeg Story gretig. Onze vriend Surfleen schijnt een tweede brief te hebben ontvangen van de markies. Het verwondert me dat hij zich daarover niet met jou in verbinding heeft gesteld. Roger scheen te schrikken. Ik heb wel gehoord dat ik verschillende keren opgebeld ben, zei hij, maar ik zat achter Ross aan. Mijn bediende zei iets over een markies, maar ik dacht dat iemand me voor de gek had willen houden. Dat schijnt niet het geval te zijn. De markies heeft dit keer zelfs beloofd persoonlijk te zullen verschijnen. Om acht uur in de lounge van het Oktoberhotel in Kensington. Rogers' verwondering groeide. Kom nou, Vlaanderen, nu hou je me voor de gek, protesteerde hij. Feit, zei Vlaanderen kalm. Maar de markies zal toch niet met open ogen dat hotel binnenlopen? Waarom niet? Als hij van mening is dat Surfling alleen zal zijn, is het risico niet groot. En zeker wel 5.000 pond waard. En zelfs als er een risico aan verbonden is, merkte Ina op. Dan is het nog heel goed mogelijk dat hij tot de mensen behoort die van dat soort risico's houden. Ja, er eigenlijk niet buiten kunnen. De telefoon ging. Sir Graham vertelde uitvoerig de plannen die hij voor die avond had gemaakt. Vlaanderen voelde dat Story hem aan zijn mouw trok en toefluisterde. Vraag hem of ik vanavond ook mag komen. Vlaanderen voldeed aan het verzoek en er volgde een kleine ontploffing in de horen. O, oh, goed, Sir Graham, ik sta ervoor in dat u geen last van hem zult hebben. Ja, daar sta ik persoonlijk voor in, tot ziens. Hij wende zich tot de twee anderen. Sir Graham zal er om zeven uur zijn om zelf het toezicht op de voorbereidingen te houden. Ross zal ook van de partij zijn, dus je kunt hem onder observatie houden. Prachtig, zei Story, opgewekt en levendig. Dan ga ik nu maar. Ik heb een afspraak voor de lunch en daarna moet ik Ross oppikken bij de yard. Hij heeft daar deze week tot twee uur dienst. Nee, zei Vlaanderen, laat Ross vanmiddag maar met rust. Ik weet dat hij werk heeft op de jaar rapporten en zo. Story frommelde wat aan de rand van zijn hoed. Zeg, Vlaanderen, heb je nu werkelijk ernstige verdenkingen tegen die Ross? Je zou evengoed commissaris Bradley kunnen verdenken. Dat doe ik ook. Ik verdenk iedereen, gaf Vlaanderen toe. Ik heb nu eenmaal een zeer achterdochtige natuur, niet waar, Ina? Inderdaad, zo is het, lachte Ina. Toen Story weg was, overhandigde Vlaanderen zijn vrouw een groen kaartje. Voor vanavond, zei hij. Wat moet ik daarmee? vroeg ze verwonderd. Je wou toch zo graag naar de Savoy toe? Wel, ik heb maar vast een kaartje voor je gehaald. Maar ik kan vanavond niet, mompelde Ina. Waarom niet? Omdat ik met jou mee ga naar Kensington. Geen sprake van, zei Vlaanderen op besliste toon. Lieveling, dat kun je me niet aandoen, zei ze verontwaardigd anderen haalden zijn schouders op. Ina keek aarzelend naar het kaartje. Paul, wat gaat er vanavond gebeuren in dat hotel? Dat weet ik niet precies, maar je kunt van me aannemen, kindje, dat het er heet zal toegaan. Het Oktoberhotel was gebouwd in rode baksteen op de plaats waar vroeger een oude herberg had gestaan. De Beer en Staaf geheten. Het had grote ramen en met aluminium bedekte deuren. Het meubilair had rood leren zittingen. De baarmeisjes waren allemaal platina blond en heel knap. Het hotel had maar weinig vaste klanten van het en-pension-type, waarop de andere hotels in Kensington zo gesteld zijn. Het Oktoberhotel verdiende zijn geld aan de kleine borrels die het schonk, en waarop een winst van 200% zat. De jongere generatie die er veel kwam, veel lawaai maakte en veel geld uitgaf, zorgde ervoor dat het hotel goede zaken deed. De laatste tijd was het hotel een paar maal genoemd in verband met onaangename zaakjes. Maar tot nu toe had de politie niets van enige betekenis op de leiding aan te merken. Toen de politieauto voor het hotel stopte, hoorde de inzittende al een lawaaiige grammofoon blaren. Voordat ze wegreden, was het blauwe politiebordje verwijderd, evenals van al de andere wagens. Zullen we mij naar binnen gaan, stelde Forbes voor, die wel eens wilde zien hoe de situatie daar was. Laten we liever hier nog wat wachten, zei Vlaanderen en stak een sigaret aan. Vooruit er maar, gaf Forbes tegen zijn zin toe. Laat de motor maar lopen, Johnson, zei hij tegen de chauffeur. We zullen er misschien ineens van vandoor moeten. Goed, Sir Graham. Zou Story niet met je meekomen, vroeg Forbes. Ja, maar hij belde hem op om te zeggen dat hij geen tijd had om naar de flat toe te komen en dat hij wel rechtstreeks hierheen zou gaan. Ik verwacht hem ieder ogenblik. Hmm, we zouden het anders ook wel zonder hem klaar spelen. Waar is Ina vanavond? Die is naar een toneelvoorstelling. Heel verstandig, gaf Forbes toe. Het zou vanavond wel eens heet toe kunnen gaan. Allen zaten een ogenblik in gedachten verzonken. Voorzichtig met die sigaret, waarschuwde Forbes toen de sigaret plotseling opgloeide. Ik zou niet graag onze aanwezigheid door zoiets verraden. Wie weet wie op zoek naar ons is. De kerel zal wel voorzichtig zijn, daar kun je van op aan. Bij zijn andere kerwijtjes heeft u ook niet veel aan het toeval overgelaten. Een silhouet doemde op in het donker. Wie is dat? vroeg Sir Graham op scherpe toon. Brigadier O'Brien, sir, zei een man buiten met een zwaar Iers accent. Iets te rapporteren? Ja, sir. Kom dan maar even in de wagen, stelde Forbes voor en opende het portier. Het zware lijf van de brigadier vroeg zich naar binnen. Ik heb hier en daar eens geïnformeerd, begon hij breedsprakig. En u kunt me geloven of niet, maar de portier van dit hotel is een zekere Bertram Carter. Die naam heb ik eerder gehoord, mompelde Vlaanderen. Ja, zei Forbes snel, want hij bezat een fenomenaal geheugen voor namen en veroordeelde misdadigers. Vier jaar geleden is een zekere Bertram Carter veroordeeld bij de brandstichting in Birkenhead. Dat is de man die ik bedoel, sir, zei O'Brien. Hij was maar een klein handlangertje, zou je kunnen zeggen. We hadden niet veel bewijzen tegen hem en hij is er met een korte straf afgekomen. Ik heb op de griffie geïnformeerd en het klopte. Op het trottoir naast de auto flikkerde een zaklantaarn. Die stopt me weer, snouder sir Graham. Toen herkende hij de brede rug van Bradley. Hij liet het raampje zakken en Bradley stak het hoofd naar binnen. ''Hebt u O'Brien ook gezien?'' ''Ja, die zit hier.'' Forbes wende zich tot O'Brien. ''Nog meer te rapporteren, brigadier?'' ''Dat was alles, sir,'' verzekerde O'Brien hem. ''Ga naar mij.'' O'Brien klom moeizaam uit de wagen en stond nu voor Bradley. ''Turner, wacht op je,'' zei deze hem. ''Weet je waar hij is?'' zeker. Goed, je weet wat je moet doen en uitkijken. O'Brien salueerde en verdween in de duisternis. Bradley stak zijn hoofd weer door het raampje en zei zacht tegen Forbes. Heeft O'Brien u verteld wat we van de portier weten? Ja, zei Forbes, wat concludeer je daaruit? Het bevalt me niet, gaf Bradley toe. Dat is een gevaarlijk individu. Brandstichting schijnt hem aan te trekken. Dit is de vierde zaak waar hij bij betrokken is, maar we kunnen hem nooit veel te leggen. Een paar honderd jaar geleden zouden ze een vent als hij opgehangen hebben en dan waren ze van hem af. Hij zweeg somber. Bradley was bitter teleurgesteld omdat hij van Lenny Dukes de naam van de marquise niet te weten was gekomen. Bovendien zou er een onderzoek ingesteld worden naar de dood van Lenny Dukes, waarbij hij een aantal zeer onaangename vragen zou moeten beantwoorden. Om hoe laat zal Ross hier zijn, vroeg Vlaanderen, die enige tijd gezwegen had. O, oh, dat heb ik je nog niet gezegd, antwoordde Forbes. We hadden er niet aan gedacht dat hij zijn vrije avond heeft. Hij is om vier uur weggegaan, niet Bradley? Ja, ik belde om kwart over vier zijn bureau op, maar hij was net weg. De maan brak door een zware wolk en een kille-oostenwind blies door de straat. Bradley huiverde en zette zijn kraag op. Hoeveel man heb je op de been gebracht, Bradley? vroeg de hoofdcommissaris. Bij alle ingangen staan agenten geposteerd, verzekerde Bradley hem. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. De maan kwam even achter de wolken tevoorschijn, maar verdween weer snel. Zal ik maar gaan, vroeg Bradley. Ik wilde even de ronde doen. Hij greep het zware pistool dat in zijn holster stak. Met langzame rustige tred liep hij naar de achterkant van het hotel. Nauwelijks twee minuten later klonken haastige voetstappen. Sir Graham, die het raampje net had opengeschoven, liet het haastig weer zakken. Let op, Johnson, fluisterde hij scherp en tuurde in de richting waaruit de voetstappen klonken. Hij wilde juist het portier openen toen hij zich achterover liet vallen en op teleurgestelde toon zei. Oh, ben jij het, Story? Ik had kunnen weten dat geen van onze mensen zo hard zou lopen. Story stond te heigen. Hij had geen hoed op en zijn blonde hei was verwaaid door de wind, zag Vlaanderen. Toen hij zijn sigarettenaansteker aanknipte om de zoveelste sigaret van vuur te voorzien. Het spijt me dat ik niet bij je thuis geweest ben, Vlaanderen, zei Roger. Maar onderweg reed Ross me voorbij. Ik ben onmiddellijk in een taxi gesprongen en hem achterna gereden. Ik voelde instinctief dat er wat zou gebeuren en ik had gelijk. Hij zweeg om op adem te komen. Wat is Ross dan nu, verdomme snauwde Forbes achter, dochter? Hier, Sir Graham. Hij is naar de zijingang gereden en heeft daar zijn wagen geparkeerd en... Plotseling klonken politiefluitjes en opgewonden stemmen. Er scheen een worsteling plaats te hebben. Zonder een ogenblik te aarzelen renden Forbes en Vlaanderen in de richting van het geluid. Ze vonden Ross die trachten te ontsnappen aan de greep van O'Brien en een agent in burger. Blijf met je handen van me af! brulde Ross. Neem me niet kwalijk, zei O'Brien verontschuldigend. Zijn eerlijke eerste gezicht toonde zijn verwarring, maar hij bleef voet bij stuk houden. Het spijt me wel, meneer Ross, maar ik moet iedereen hier aanhouden, al was het de koning zelf. Je kan barsten met je instructies, brulde Ross. Je doet wat ik zeg of je wordt gedegradeerd, begrepen. Ik doe wat de commissaris me heeft opgedragen, hield O'Brien hardnekkig vol. Er klonken voetstappen en van twee kanten kwamen mensen aangerend. Een ogenblik later stonden Forbes en Vlaanderen voor hen. Wat is er aan de hand, O'Brien, vroeg Forbes en liet het licht van zijn lantaarn op de groep schijnen. Het is me wat moois, riep Ross, die zich probeerde los te rukken, als jullie denken. Je bent gearresteerd, Ross, zei Forbes kort, en ik waarschuw je dat alles wat je zegt... Het schrille geluid van een alarmschel klonk van de achterkant van het hotel, zodat zijn woorden verloren gingen. Goeie god, riep Sturwee, die ook genaderd was, kijk daar eens! Alle keken in de richting van hun wijzende vinger. Op de bovenste verdieping van het hotel zagen ze achter twee ramen een onheilspellende gloed. Terwijl ze keken vatten de gordijnen vlam. Het oorverdovend lawaai van de alarmschuil bleef aanhouden. Van alle kanten stroomden mensen toe, zodat het voor de agenten een hopeloze taak werd om onder deze omstandigheden zich aan hun instructies te houden. Breng Ross naar de auto, O'Brien, bevalt Forbes Kurt. Toen O'Brien en zijn collega aan dit bevel gevolg wilden geven, begon Ross zich weer te verzetten. Vlaanderen, die besefte dat de inspecteur op het punt stond een daad te begaan waarvan hij later berouw zou krijgen, kwam naar voren en keek Ross doordringend aan. Wees geen idioot, zei hij indringend. Ga toch mee naar de auto. Vlaanderen legde zijn hand op Ross' schouder. Ga naar de auto, inspecteur, zodra ik de kans krijg zal ik je meer vertellen over Lydia Steens. Ik hoef nu alleen maar te zeggen dat ze dood is. Op 9 oktober 1935 gestorven. Ross stond al aan de grond genageld, niet in staat en voerig te uiten. Ga dan nou maar in de auto zitten, drong Vlaanderen aan. We praten later wel. Als een slaapwandelaar liet Ross door O'Brien wegleiden. Wie is Lydia Steens in vredesnaam, vroeg Forbes terwijl ze naar de voorkant van het hotel liepen. Dat is een lang verhaal, Sir Graham, en daar hebben we nu geen tijd voor, was het antwoord. Laten we eens om het hotel heen lopen en zien wat er gebeurt. Een brandweerauto kwam met velenwaai aangereden en stopte met knarsende remmen. Het dak brandde al en onmiddellijk werden de brandlotters uitgeschoven. Het duurde even voordat de dichtbijzijnde brandkranen gevonden waren, maar daarna ging het allemaal even snel. Lijkt erop alsof het vuur ze de baas gaat worden, merkte Forbes op. Hij riep naar zijn mannen dat ze een flink stuk straatvrij moesten maken van toeschouwers. Op dat ogenblik kwam een enorm stuk metselwerk met een geweldige klap op korte afstand van hen neer. Het ziet er niet best uit, mompelde Vlaanderen, terwijl ze rond het binnenplaatsje van het hotel liepen. Een tweede brandweerauto arriveerde en begon zijn werkzaamheden in koersachtig tempo. Ze kwamen bij een van Forbes' mannen die druk bezig was een groot aantal mensen die uit de omringende huizen toestroomden op veilige afstand te houden. Wat is er aan de hand, Turner? vroeg hij de man. Een paar mensen zitten opgesloten op de derde verdieping, sir. De brand schijnt op twee of drie plaatsen tegelijk uitgebroken te zijn... en een paar mensen hebben in hun paniek domme dingen gedaan. Forbes en Vlaanderen keken elkaar aan... en dezelfde gedachte stond in de ogen van beide mannen te lezen. De brand was aangestoken. Forbes trap het eerst handelend op. Let scherp op, Turner, of je die portier ook ziet. Weet je wie ik bedoel? Ja, sir.